Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-premier van Japan heeft de aanslag op hem niet overleefd. Vanochtend werd Abe neergeschoten, terwijl hij op straat een speech gaf vanwege de verkiezingscampagne in het land. Hij werd geraakt in zijn borst en nek, een paar uur later bezweken hij aan zijn verwondingen. Er werd meteen iemand opgepakt, zegt correspondent Anoma van der Veren. Het gaat over een 41-jarige man. Uh, hij kwam zelf ook uit Nara, dus hij komt ook echt uit de stad uh, waar het allemaal gebeurd is. Hij was het oneens met de politiek van Abe, dus hij had echt, uh, het was echt een wraakactie die specifiek op de oud-premier gericht was. Onze premier Rutte heeft op Twitter op het overlijden gereageerd. Hij zegt dat hij de beste herinneringen heeft aan de samenwerking en vriendschap met de oud-premier. En noemt het een zwarte dag voor de Japanse democratie. Er is iemand opgepakt voor het bedreigen van minister Van der Wal. Het gaat om een man van 52 uit Kootwijkerbroek in Gelderland. Bij een van de stikstofprotesten reed hij rond in een vrachtwagen met op de naam van de minister... in een rijtje met de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De familie van Jouke gaat toch geen aangifte doen. Die jongen van 16 werd begin deze week... in een trekker beschoten door een agent tijdens een boerenprotest. Twee oude bazen van Wereldvoetbalbond FIFA en UEFA... zijn vrijgesproken van corruptie. Het gaat om Sepp Blatter en Michel Platini. Volgens het Zwitserse openbaar ministerie betaalde Blatter onterecht... zo'n 1,8 miljoen euro aan de UEFA-baas. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. Het weer in het westen en zuiden schijnt de zon volop, op andere plekken juist meer wolken. Het blijft droog en wordt zo'n 18 tot 22 graden. Morgen net zo warm als vandaag, dan wel meer wolken en kans op een bui. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen Prima door. Op de N231 Alphen de Rijn richting Amstelveen rijdt het langzaam. Tussen de aansluiting met de N231 en Schiphol 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I'm Yes! Goedemiddag, bij morgen is het weekend. Uh, Pim zit weer achter de knoppen. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. En, uh, ik ben Marja en ik praat het allemaal een beetje aan elkaar samen met Pim. Uh, wat hebben we allemaal te doen? We hebben zometeen Roy aan de telefoon. Over Zandvoort is site. Dan hebben we Marcel met uh, Play It Loud. En goedemorgen Zandvoort natuurlijk. En de Krochten. Daarna hebben we Cabaret. En dan... Uh, we zijn alweer aan het tweede uur toe. Dan gaan we naar het tweede huh? uur toe. Dus uh, we beginnen met Roy. Roy, ben je ja. er? Goedendag. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag, Gezellig weer hier op uh, de radio. Ja. Ja. Uh, ja, wat is er gebeurd bij Zandvoort Design de afgelopen week? Nou ja, er is uh, hoop uh, gebeurd weer in ons mooie dorp natuurlijk. En uh, waar wij net... ...natuurlijk over gepubliceerd hebben, dat is natuurlijk het nieuwe parkeerbeleid. Dat is natuurlijk wel een heel ding in Zandvoort wat ook heel erg belangrijk is, want iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Maar um, die meningen hebben we natuurlijk afgelopen tijd allemaal gehoord, Voor, tegen, uh, of geen mening, dat kan ook natuurlijk en uh, uiteindelijk uh, hebben we daar op onze website sandvertiszeit.nl een heel mooie publicatie over gemaakt, door, geschreven door Sandra Lissenberg, uh, wat er allemaal afgelopen maand heeft gespeeld rondom die parkeerbeleid en om mensen een beetje meer duidelijkheid te geven die het nog niet helemaal begrijpen er zijn op dit moment wel wat problemen met uh, ...met het, um, ja, het aanmelden van de gasten in Zandvoort. Dus komt er iemand bij je thuis, moet je je natuurlijk via een appje kan je aanmelden en dan heb je 500 uur. Uh, uh, ja. Daar zijn wel wat problemen mee, hebben we begrepen. Niet vanaf de gemeente, maar wel vanaf de buurtbewoners. En ja, niet iedereen heeft natuurlijk nog steeds de techniek onder controle op een mobiele telefoon of op de computer... En daar kan je wel heel makkelijk van uitgaan natuurlijk. Maar dan heb je toch natuurlijk liever zo'n papieren vignet. Ja. Um, ja, dus dat wordt natuurlijk vervolgd komende tijd. En dan blijven we op de voet volgen. De raad gaat het natuurlijk ook nog evalueren het parkeerbeleid. En dan komen, we, komen wij natuurlijk met zo'n zijde zeker op terug. En we zullen... Tussendoor ook wel items over gaan maken. of het, uh, wat er zo speelt rondom het parkeerbeleid in Zandvoort. Want de spandoeken hangen natuurlijk nog steeds rond in het dorp. en de mensen zijn nog steeds. Uh, daar best wel van onderste boven. En toen kregen wij ook nog afgelopen week. een bewuste melding dat er ook nog trillingen zijn gemeten rondom uh, de bouwplaats uh, bij het uh, Watertorenplein. Oh. Dus daar zijn we ook voor op pad geweest. En hebben we wat buurtbewoners uh, aangehoord. Maar wij wachten nog steeds op een reactie van het bouwbedrijf zelf en de gemeente Zandvoort. Want uh, Daar hebben we zeker even contact op. Want hoor en wederhoor is natuurlijk altijd belangrijk in dit verhaal. En de buurtbewoners van het water, bij de Watertorenplein gelegen, Marestraat bijvoorbeeld ook, ja. uh, maken zich toch een beetje Zorgen om scheuren in hun huizen. En het zijn toch een redelijk oude huizen in die buurt. En uh, ja, daar zijn we bezig met een item. En die zal wel komende weken online komen. Als alle informatie vergaard is. Ja, kan je nog één keer zeggen waar die informatie beschikbaar is? Uh, sowieso zandvoortigsite.nl. Daar uh, kunt u alle informatie okay, over het verkeerbeleid ja. uh, vinden. Wat, wat ook nog uh, wel leuk is voor komende week. Uh, ik ben met uh, jouw collega Pim. Uh, een paar weken geleden op stap geweest naar Bennebroek. Ja. Ah, en Bennebroek. Uh, komende week uh, ja, gaan we een item uitzenden over de strandwallen. En uh, ja dat, uh, dat heeft uh, Maya heel erg leuk gedaan. Uh, dit keer hebben we de rol een keer omgedraaid. Oh. Uh, ja. Dit keer stond ik niet voor de camera, maar de microfoon is aan Maya gegeven. Oh, kijk, ja. Ja. Heb je en, uh, niks zo ja, verteld nee. hoor. Nee? Nee. nee. Nou, We en, gaan het wel uitzenden nog. Want wij ja, mogen zeker. van Roy mogen wij het ook in ons programma oh, okay. een stukje uitzenden. En wat zijn strandwallen? Ja, dat kan Marja het beste oh. uitleggen. Want ik ben het op dit moment, zit ik naar Marja uit hoofd te kijken. Want ik ben het aan het editen. Ja? En, ja. Uh, maar ja, strandvallen, uh, leg het uit Marja. Strandwallen zijn uh, ontstaan zo uh, 10.000 tot 5.000 jaar uh, geleden. En dat is dus uh, wat, wat voor de Nieuwe Duin ligt. Het Zandvoort ligt in het Nieuwe Duin. En daarvoor heb je de strandvallen. En wat daar nu momenteel speelt... is dat de provincie... wil daar de boeren van onteigenen. Oh, maar, waar jouw, uh, Waar onder andere de, de, de, de stal ja. is. Maar okay. wat dus eigenlijk is... het is cultureel erfgoed. Als je dit... Ze willen het een natuurgebied maken. Maar dat is natuurlijk ja. slagen onzin. Want het is al een natuurgebied omdat het een strandwal is. Oh, oké. Okay. Ja. Dus eh. Uh, ja. dus, het is eigenlijk een Dat, voorstuk bij de duiden. Ja. Ja, het gedeelte. Ik wil jullie verder lekker niet te veel over vertellen, want nee. anders hoeven mensen het item niet te kijken. Nee. Het is <laughs> in ieder geval een, een mooi item geworden. Ja. En op dit moment ben ik de laatste hand uitleggen en dan komt het vandaag of morgen in ieder geval online op het YouTube kanaal van Franfort Insight. En uh, volgende week natuurlijk bij jullie een uitzending neem ik aan. Ja. Ja, nou, dus, leuk dit. Uh, ik verhoog me erop. Ja, ja. Helaas ja, ja, ben ik volgende ik week op vakantie, dien... maar... Ja. Ja. Ja. Nee, sorry, ga je gang. Heb ik nog twee dingetjes. Ja? Um, wat niet alleen de, de, de protest rondom het parkeerbeleid was een item afgelopen weken in Zandvoort, maar ook de protest rondom de boeren. En Zandvoort deed ook... Of de, er waren ook steunbetuigingen in Zandvoort voor de boeren, want er stonden langs de weg toch ook uh, kreten van, uh, ja, het klopt niet. En... Uh, en in ieder geval steun de boeren, I love de boeren, die stonden lang, staan langs de weg van Zandvoort. En heb je dat nou niet gezien en ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Wij hebben op onze Facebookpagina van Zandvoort de site een, uh, een foto daarvan gepast en een stukje tekst over wat er nou uh, speelde richting Zandvoort en natuurlijk richting Heemstede. En dan tot slot, uh, op dit moment staat er ook uh, een oproep op onze pagina voor nieuwe vrijwilligers. We zijn op zoek naar vrij, uh, schrijvende vrijwilligers en vrijwilligers die uh, het leuk vinden om voor de camera te staan. Of achter de camera te staan, om bijvoorbeeld te filmen of het willen leren. En die kunnen zich allemaal aanmelden via bestuur.songvoortdesign.nl En wie weet ben jij wel het nieuwe gezicht. En maken we hele leuke items in de toekomst. En uh, ja, waar wij dan uh, ook wel weer leuke. Wisselwerkingen in kunnen maken, zoals die met Maya nu. Ja, zeker. Ja. vind ik heel positief. Ja, ja, Is ook heel iedereen. leuk om te doen? Ja. Kan, uh, ja, ik kan vond het iedereen aan. Ja, stap te zijn hoor. Ja. ja, we hebben het heel veel gezellig gehad. <laughs> zeker. Zeker. En uh, ja, een ja. oproep in iedereen om uh, te reageren. Ja. Ja. ja. ja. ja. Heel leuk. Oké, okay, dus, nog hartstikke bedankt. Uh, ja, jullie weer bedankt. Ja. En um, ja. Tot snel zou ik zeggen. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Volgende week zijn okay. we er weer leuk, gezellig, zelfde tijd. Ja, joen joen. bedankt. Doei tot ziens. Oké. Okay. Hoi. Bye. programma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kun je genieten van de heerlijkste en hardste rock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Nou Marcel, goedemorgen. Ja. ja. Oh, ik moet Blast nog een schuif opzetten, sorry. Te zijn. Sorry, ja, ik... Uh... Hoorde de muziek even niet goed uh, <laughs> door, de, door de telefoon. Nog een keertje. Leuk, Goedemidd uh, goedemiddag Marcel. Goedemiddag film, goedemiddag, goedemiddag. Ja. Maria. Leuk goedemiddag. dat ik weer in de uitzending ben. Dankjewel. Ja, want ik hoor heel positief. Ik hoor ook steeds meer mensen die ja, naar jouw uh, uitzending geluisterd hebben. Dat vind ik ook. Is leuk. dat zo? Ja. ja. Oké, okay. nou dat vind ik leuk om te horen. Ja, ja. ik probeer ook steeds meer mensen uh, ja, het over te halen om te luisteren natuurlijk. Want ja, ja. dus uh, ja, dat doe je goed via Facebook, Facebook en zo. En, uh, ja, ja. Ja. Een moeilijk uh, muziekgenre, natuurlijk, waar niet iedereen van houdt. Dus ja, je moet wel eventjes ja. de, de specifieke doelgroep uh, benaderen. Ja, klopt. Dus, uh, ik moet toegeven, hij luisterde de eerste 20 minuten. <laughs> en daarna ja, werd het okay. te hard. Ja, ja. Maar hij luisterde. Ja, ik ja. probeer het wel een beetje wisselend te houden qua muziekstijl. Zoals vorige week heb ik bijvoorbeeld best wel redelijk toegankelijke muziek gedraaid. Uh, ja. Natuurlijk, uh, omdat het, uh, ja, de maand juli is zomer. Dus uh, heb ik het uh, afgelopen Zomer gerelateerde muziek gedraaid ja, ja. en dat was vooral veel uit de jaren 70 en 80 en wat ik nou leuk vond is dat jij net Alice Cooper draaide vooraf uh, ja, ja. Dus, uh, ja. ja, die gaat ook voorbij komen komende maandag, dus dat vond ik wel erg leuk uh. oh, <laughs> okay. zonder, zonder overleg en alles dat is ook wel erg leuk om te horen dus ja, ja, het valt op zich qua hardheid wel mee je hoort eigenlijk een beetje classic rock en hard rock muziek uit de jaren 70 en 80 uh, voorbij komen okay. ook aanstaande tijd. maandag ook aanstaande maandag is het vooral uh, erg uh, 70's en 80s uh, gerelateerd, dus uh, ook wel moderne muziek natuurlijk komt het voorbij. Maar uh, het thema zoals eerder gezegd is uh, vakantie, uh, reizen en roadtrips de uh, komende maandag. Oh, ja. Ja. Dus ik ga allerlei nummers draaien die uh, daarover gaan of je dat gevoel geven. Uh, heerlijk voor onderweg in de auto natuurlijk. En uh, ja, het uh, wordt een uh, leuke uitzending. Uh. En schoolzout zout inderdaad. Uh, komt ook voorbij uh, als we even een tip te geven. Ja, is ook een beetje vakantie ja. natuurlijk. Ja, ja out, de ja. vakantiesong uiteraard om de zomervakantie in te luiden. Ja, uh, ja. ja, en uh, uiteraard veel meer. Nou, oké. Okay, dus, dus iedereen meer gaan, gaan mooi, luisteren. Dan. Aanstaande maandag. Hoe laat ook alweer? 11 uur, vaste tijd, tot 1 uur in de nacht. Dus ja, ben je onderweg naar je vakantiebestemming, uh, ga lekker luisteren naar ZFM, uh, de nieuwe uitzending van Play It Loud. En dan uh, ga je in ieder geval lekker op pad, met een goed gevoel en met goede muziek. Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt, veel succes. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Tim. En uh, komt goed, jullie ook veel ja, plezier. Met tot, volgende en, uh, tot volgende week. En Tot ja. volgende week, heel leuk weer. Oké, okay. hoi hoi. Oké, okay, <laughs> Hoi, Doei doei. Hoi.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 Daar zijn we weer. En we, we hebben natuurlijk nog... Wat is er morgen in Goedemorgen Zandvoort? Uh... Goedemorgen Zandvoort. Uh, eerste item is uh, om tien uur vijf. De brandweer van Zandvoort zoekt vrijwilligers. En hiervoor komt naar de studio Douglas de Wolf... Bevel, bevelvoerder en ploegchef... bij de VRK-locaties Zandvoort en Hoofddorp. Het tweede item rond uh, tien uur twintig... is de nieuwe zomerexpositie in de sint Agatha kerk Heiligen met passie. En hiervoor komt Sandra Kluiskens naar de studio. Het derde item rond 10.30 uur dertig is car art. Wat is dat? Uh, car art, ja. Hebben we vorig jaar ook gehad, hè? Ja, okay. ja bij ons voor de deur. Ah, vandaag. Een gehaakte auto, of althans een kleedje voor een gehaakte auto. Oh, die? Auto. Ja, ja, ja. dat was ja. leuk, ja. ja. En daarvoor okay. komt de Anne, -Marie, uh, Anne Marion Sensen naar de studio. En rond kwart voor elf komt uh, Bas Kortekaas... die komt wat vertellen over, of die wordt geïnterviewd... over de Dusty Foundation. In het tweede uur natuurlijk, het eerste blok is weer een stukje politiek. Er komt Lars Carré, dat is de nieuwe wethouder voor de VVD... die komt zich voorstellen. Het tweede uh, blokje is uh, rond elf uur 25. en er komt Marco Deen, zijn geven uh, of zijn reactie van de PVV op het nieuwe coalitieakkoord... En dan om 11.40 komt Tom van der Veen van de OBZ. Want hij heeft namens acht aangesloten ondernemersverenigingen... een eigen parkeervisie ingediend. Is, wa is, is wat er nu gekomen is de wens van de OBZ of niet? Ja, oké. Okay. Zijn ze het eens met uh, de parkeervisie? Ja of nee? Dus dat is uh, uh, Goedemorgen's antwoord. Morgen om 10 uur tot 12 uur. Wie hebben eigenlijk het hele parkeerbeleid verzonnen. Weet jij dat? Nee. De vorige coalitie, toch? De vorige coalitie, En dat was VVD. Ja, ja uh, met z'n allen volgens mij, hoor. Ja. Het, ja. ja. Ja. ik vind het gewoon niet een doorslaggevend succes, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik heb helemaal geen last gehad. Heb jij al iemand op bezoek gehad? Ja. ja. Ja? Ik heb nog niemand op bezoek gehad. En ik, ik, ik <laughs> heb ook die app nog niet geïnstalleerd. En ja, ik doe het ik via de, de PC. Ik doe gedoe. het gewoon die, via die link of zo, ja. Ik heb nog geen app geïnstalleerd, nee. Ik ja. had wel even problemen met... Uh, Nee, bewonersregeling, ja. Dat je ook in Noord kan parkeren. Ja. Want ik ga natuurlijk af en toe sporten daar, ook golf en zo. Dan wil ik daar ook parkeren. Dan ja? kun je twee uur kun je gratis staan daar. Ja. En anders moet je 1,50 per uur of 3,50 per uur betalen of zo. Dus, maar dat is ook gelukt. Ja, maar dus ik zo. zag laatst, hè, ik, ik, ik ga natuurlijk vaak met Charlie uh, in de Zuidduin uh, wandelen. Ja. En uh, die parkeerterrein daar ook kost maar 2,50. Dus eigenlijk heb ik gewoon zoiets van... Waar van, is dat? In zuid, daar al uh, helemaal oh, achteraan, weet je wat tegen ja, ja. de dat, AWD okay. aan. Ja, ja. En dat kost maar 2,50 per uur. Per uur. Dus ik ja, een hele dag toeristen. met 12 euro of zo, toch? Ja, ja. Zo. Maar dat willen ze ook, hè? Dat willen ze echt iedereen erheen hebben, hè? Ja, waarom rijden ze dan constant nog rondjes op het Venemaplein? Ja. ja, omdat het daar niet zo druk is. Nou. Ik ging er maandag en woensdag sporten, maar ja, daar was plek zat. <tie> Ja, maar smiddags meestal niet. Maar door de week moet ik zeggen, het viel nu wel mee. Ja, En hoe is het van mijn planeet? 3,50 per uur. Per uur, ja. Ja, mensen zijn lui natuurlijk. weet je, volgens mij hebben tegenwoordig mensen geld zat. Ja, zonder meer. Het is echt. Het is zo makkelijk uitgegeven. Ja. Maar ik begin nou wel te merken dat die inflatie toch wel toeneemt. Als ik boodschappen doe bij Dirk, begin dat begin ik echt te merken hoor. Ja. Dus het duurden al een jaar geleden. Absoluut. Echt? Vorige keer, dat was heel raar. Ik, ik ging een ananas kopen. Nou, niks bijzonders natuurlijk. Ja. Ananas is altijd 1,49 geweest. Ja. Dus ik zie een heel groot dat we eh, Ananas in de reclame. Dus ik ja. haal hem door die blieper. Ik zeg 1,49. Ja, nee, nee, ze zijn 1,89. Ja, gaan ze me eerst duurder maken om vervolgens weer voor de oude prijs te verkopen? <laughs> nou, nah, ik had echt iets van wie, wie wordt nou belazerd? Ja, ja, ik denk dat inderdaad echt alles duur is geworden. Dus, en zit ja. minder in. Zit minder in, ja, ja. natuurlijk ook. Ja, Heel ja. veel dingen. Dus ook in die aardbeien inderdaad. Ja. Aardbeien, uh, pindas, vertokkie. Oh, pindas, die, ja. Ja. Ja. ja. Vroeger hadden ik bijna een kwart zak over uh, om, ja, om erbij te doen. En nu ja. past het hele zak in, in het uh, potje. Oh, nou, ja, Zo zie ah, je maar. Echt, uh, uh, ja. Nee, er moet toch iets ja. gebeuren. Want ja, we gaan toch met z'n allen wel uh, de verkeerde kant op. Ja. Ja. Ja. Maar ik zou niet weten wat, hoor. Nee. Ja. Uh, Oké, okay, dan hebben we nog de grochten. Afgelopen week hebben we natuurlijk uh, Wim Dekker gehad. Uh, de underground specialist uit de regio Haarlem. Ook leuke reacties gekregen. Hmm. En aanstaande woensdag gaan we uh, George Harrison een beetje belichten. Oh, ja. We hebben eerst een paar keer uh, The Beatles, het over de Beatles gehad. Maar nu willen we toch George Harrison uh, belichten... Want hij heeft ongeveer acht nummers uh, geschreven door, uh, Paul, of door, door Paul McCartney en John Lennon. Heeft hij gezongen. Ja. En hij heeft uh, 22 eigen Beatle nummers gemaakt. Oké. Okay. Ja. En heeft natuurlijk een hele hoop solo. Maar we concentreren ons eigenlijk op uh, de, de Beatle periode Beatles. van George Harrison. Okay. En dan gaan we leuke muziek draaien en wat meer uh, achtergrondinformatie. Heb Paul McCartney ook al gehad en Lennon? John Lennon hebben we nog niet gehad, nee. nee. Okay. Paul McCartney wel, maar John Lennon niet, nee, nee. En de Beatles natuurlijk een paar keer. Ja. Dus uh, woensdag allemaal luisteren naar George Harrison. Ja, leuk. Maar nu Chicago met I'm a Man. Voordat we naar het cabaret toe gaan, wil, hebben we nog eventjes een huishoudelijke mededeling. Over twee weken is Pim er niet. Dan Klopt, staat ja. mijn, uh, mijn wederhelft uh, weer achter de knoppen. Ja. En uh, de maand augustus... zijn zowel Pim als ik uh, een maandje ertussenuit. Dus ja. zijn we er weer de eerste week van september zo'n ja. beetje. Dan gaan we weer ideeën opdoen. en, uh, en kijken uh, We gaan kunnen. weer even kijken of we weer nieuwe dingetjes kunnen verzinnen. Ja. Uh, maar goed, uh, augustus... Uh, geen lunch of vrijdag, nee. nee. Gewoon een lekkere uh, muziek komt er dan. Ja, ja dan gaat het gewoon door zoals het altijd ja. doorgaat. Ik heb nu het eerste stukje cabaret is van Jim uh, Speelmans. Uh, Jim Speelmans geboren in 1974. Is een Nederlandse komiek en cabaretier. Hij staat al sinds 1998 op de planken. En is ondertussen een van de toonaangevende gezichten... in de Nederlandse comedywereld. En uh, ik vond het wel leuk om hem een keer te nemen. Oké, okay, hier komt hij. Op zich vind ik het leuk hoor, om een nieuwe kleding te hebben. Dat is wel een lekker fris gevoel. Hè? Maar dan heb ik het leuk met mijn vriendin, maar de dingen eromheen vind ik altijd zo jammer. Dan denk ik van waarvoor moet dat nou? Weet je? Dan leg ik twee broeken op de toonbank neer. En dan zegt zo'n verkoopster, oké okay, dit wordt het ik vind sommige dingen zo logisch. Zo duidelijk al. En het, is, het is niet een groot wereldprobleem, weet ik ook wel. Maar ik ga al van huis af met het idee van: oh, het zinnetje gaat weer komen. Het komt uit mijn tenen ook altijd. Ja, ja, dit gaat het worden. Ik, ik lach ook altijd zo nog. Ja, dit gaat het worden. Man, man, man. Zes kilo kwijt aan negatieve energie. Zo, dit gaat het worden. Nee. Nee, nee, nee. Ik ben Ruud, ik heb een enorme dwangneurose. Ik haal systematisch kleding uit de rekken vandaan. En die leg ik op toonbanken neer. Nu ga ik vier andere broeken halen. Eigenlijk moet je, Eigenlijk moet je hopen dat er zo'n verkoopster naar je toe komt... die nog niet weet wat er aan de hand is ook. Kan ik jou misschien helpen. Ja, yeah, alles wat hij hangt moet naar de toonbank toe. <lacht> en nu ga ik in magazijn in. <lacht> en nou moet niet tegen. Ik ben niet, ik ben helemaal van het Ik heb gewoon achter en weer lopen ook zo. Dat is gewoon een optisch toonbank stapel die ze niet meer ziet. Zo. zo, ik ga weer naar huis. <lacht> vouw jullie wel alles op. Doe je Soms ook. Dan ben je kleding aan het zoeken. Hè? Dan ben je zo medium large, extra large. Hè? De betere kledingzaken hebben vaak al die maat in huis. En dan voel je in je hoek voel je er eentje aankomen lopen. Hè? Als een soort, soort haai. Dat je denkt: Ja liever, ik kan even niks met je nu. Maar ze willen meer, hè? de en afrekenen. op sociaal zijn ze begaafd. Hoi, hoi, hoi. Zoek jij wat speciaals? Dat is zo'n mooie zin. Ik heb erover nagedacht. Dat zinnetje klopt echt niet. Nee, stel nou dat je gewoon een rode spijkerbroek zoekt. Je ziet toch zelfs snel dat het niet tussen die blauwe of die zwarte spijkerbroek hangt. Of dan moet je gewoon een jas gaan omschrijven en dan gaat er een half uur deze dan. Nee, deze dan. Dat is toch... Dat is onzin. Jij zoekt wat speciaals? Ja. <lacht> Ik zoek zo'n grote rode goudvis. Die Henk Mouwen kan zeggen. Die moet jij zoeken. Ik denk dat we die niet verkopen, meneer. Nee, wanneer komen ze weer binnen? Ik denk dat we het best wel naar een dierspeciaalzak gaan. Dan ga ik nu lekker naar een dierspeciaalzak toe. Dag, dierspeciaalzaak. Dag, meneer. U, uh... Ik zoek wat speciaals. Ja, een broek. <lacht> ja, ja, ik denk dat we in een, een kledingzakken. gaan. Ja, maar ja, daar ben ik net geweest. Ik word een beetje van het kastje naar het muurtje gestuurd op deze manier. Hè. Ik ben niet echt de tevreden klant. Zien ik eruit de Nee, dat ben ik niet, hè. Nee. <lacht> Eigenlijk zou je er gebruik van moeten maken dat kledingverkoopers altijd hulpvaardig zijn. Toch? Ze kom altijd naar je toe. Kan ik wat voor je doen? Kan ik je helpen? Ik heb zo vaak dat, weer, dat mijn auto weer eens niet start of zo. Of <lacht> Ja, dat, dat, dat er zes grindtegels naar de schuur moeten. Gewoon gaan shoppen. Nou, dat is ook wel een leuk truitje, zeg. Gewoon dat boordje zo. Hoi, kan ik jou misschien helpen, of niet? Ja, dat denk ik zeker wel. Want ik zit naar dat shirtje te kijken en ik zat me af te vragen: van. Uh, er moeten zes grintegels naar de schuur. <lacht> ja, ik ben bang dat ik alleen maar binnen deze vier muren kan helpen, meneer. Prima, dan mag je met deze salve even mijn herpersinfectie insmeren. Daar heb ik niet zo zin in. Nee, ik ook niet. Maar het moet toch gebeuren. Ja, dat was uh, Jim Speelmans. En nu hebben we een stukje van uh, Kees Torn. Kees Torn is uh, in 1967 geboren. Is een Nederlandse tekstschrijver en cabaretier. Groeide op in Marsluis. En uh, zit daar nu op de planken. En... Uh, hij is afgestudeerd aan de Rotterdamse Academie voor Bedelde Kunsten. Nou, ja. maar goed, ja. hij is wel cabaretier. <lacht> <lacht> We krijgen nu van hem blik op de weg autoverkeer. Ik, ik haalde onderweg op de snelweg een motorfietser in. Die zat gewoon te bellen met een, met een mobieltje. <lacht> ik dacht, dat ga ik vertellen vanavond. Hadden we hadden moeten zien, het was zo'n stom gezicht. Ik vond we iets voor blikken op de weg. Dus een programma over verkeer, hè? En eh, daar heb ik alles aan moeten lachen, want toen hadden ze een ergernis top 10 in het verkeer. En toen stond op één automobilisten die met de lage snelheid op de linkerrijstrook blijven hangen. En op twee automobilisten die rechts inhalen. <lacht> <lacht> die zitten zich aan elkaar te ergeren. Dan <lacht> moest ik zo om lachen, omdat het niet gedeeld eerste stond. Ik niet hoor, ik erg me er niet aan. Dan kom er toch wel langs. En je moet bedenken dat dat soort automobilisten... Uh, blijven natuurlijk ook gewoon vrouwen. Die, uh, die rijden meer op hun intuïtie. Als, als ze ook nog eens kijken, raken ze in de war. Ja, ik erger mezelf eerder aan flitspalen. Je laffe apparaten die in de rug aanvallen. Terwijl je toch een keertje vol gas langs moet om erachter te komen waar ze precies staan. Dat is even een investering. Maar daarna hoef je niet meer te zitten opletten of je ze van tevoren ziet staan in de berm. Want dan ga je je zo zitten concentreren dat je vergeet gas te geven. Voor het weten zit je ook 110e cirkel op de linker rijstrook. Dan kun je net zo goed aan de maximum snelheid gaan houden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Om nog even op mijn Volvo terug te komen. Hè? Daar zit een alarm in. Als ik mijn gordel niet om heb... dan gaat er op het dashboard de hele tijd een waarschuwingslampje tekeer. Met rot geluid erbij, waar ik helemaal niet tegen kan. Dus wat ik nou vaak doe... is de gordel van de passagier in mijn gleuf steken. <lacht> en dan trapt hij in. <lacht> ja. Je kreeg gewoon foppen Volvo's. <lacht> het zijn heel veilige wagens. Hè? Bedoel, als je ook nog eens je gordel om hebt... is er helemaal niks meer aan rijden. Ja, je, je moet het leven zelf een beetje spannender maken af en toe. He? In elk geval met een leven als het mijne wel aan te bevelen. Ja. Hoewel 100 jaar ontwikkeling ook niks hoeft te betekenen. Want de auto bestaat ook al ruim 100 jaar. Heeft dan nog steeds maar één toeter. Je kan nog steeds maar één woordje toeteren. Trut. Vocabulair. Waarom kan je nog steeds niet naar u toeteren? Of neem me niet kwalijk dat u voor mij af moest rennen door mijn schuld. Maar dat is mijn eigen auto ook niet, want die moest naar de APK vandaag. Dus ze hebben deze van mijn broertje geleend verlangen. Die heeft er niet bij verteld dat hij zo slecht optrok. Als ik dat geweten had van tevoren, had ik daar natuurlijk wel even rekening mee gehouden. Had ik wel even voor laten gaan op het verkeersplein. Dat moet technisch toch haalbaar zijn? Die ook veel langs de kant van de weg staan van die, van die borden met uh, van die, die teksten erop van uh, Verenigde Verkeersveiligheidsorganisaties over hoe die willen dat je je gedraagt in het verkeer hè? en ik word onhebbelijk als het niet rijmt <lacht> dat je, want dat is mijn terrein ik verzin geen verkeersregels maar als je niet rijmen kan laat het dan <lacht> want als het, als het niet rijmt hou ik me er ook niet aan als ik bedoel niet als het niet ruimte, maar dan moet het ook niet proberen te rijmen. Ja, als het gewoon uh, proza is, vind ik het niet erg. Houd, als ik zie staan, hou twee seconden afstand, heb ik geen problemen mee, want dat presenteert ook niet te rijmen. En twee seconden hou ik het wel vol. <lacht> maar als het ruimte, moet het rijmen en dan vind ik het ook niet erg. 80 is prachtig, dat rijmt gewoon. Maar ik ben best bereid en verdachtig te rijden... toen ik het bord voorbij ben. Of uh, uh, rij... dat is dan een slecht voorbeeld. Vaart minderen, spaart kinderen. Er is niks op aan te merken. En dan spaar ik ze ook allemaal. <lacht> zo ben ik ook wel weer. Maar ik, ik bedoel zo'n... ...mislukt kreupelrijmpje als... 30 is prettig. Prettig rijm helemaal niet op 30. Dat denken ze alleen maar. Ik denk ik mee bedonderd. Ik, ik rij gewoon 110. <lacht> ik ik word ook kwaad als ze op de verkeerde lettergrepen rijmen, die niet beklemtoond is. Weinig afstand, erg riskant. Ik ga meteen kleven. <lacht> um, romige ertessoep stond op het blik. Aanbieding 235. Is hier de ertessoep romig, dacht ik? Hoe is de roomsoep dan? Ertig? Dus je kan wel rijmen op 30. Oh. Zit dat dan langs de kant van de weg. Het huh? is een stuk veiliger. Ja, maar je bent ja. bijna aan het eind van het eerste uur. Ja, we zien u straks uh, graag terug aan de andere kant. En wat hebben we aan de ja. andere kant? Natuurlijk nog de LP van de week. Klopt, ja. En we uh, kennen Angelique natuurlijk met haar Angelique b Angelique met uh, ja. ja. En natuurlijk onze uh, afsluitende agenda. Ja. ja. En we hebben de mop van de week nog. Mop van de week. Kijk, kijk, kijk. Druk, druk, dus. druk. En uh, welke en, uh, LP hebben we eigenlijk? Sorry? Welke LP hebben we eigenlijk? Uh, van Dusty Springfield. Oké. Okay. Het is leuk, want ik ben afgelopen maandag bij Tineke de Nooi geweest. Voor de krochten. een stuk Veronica. Yeah. En een van de belangrijkste uh, jingles is uh, Dusty Springfield. Yeah. Het summer is over. Die dus, uh, gaan we ook draaien. Maar Dusty Springfield met de Dusty in uh, Memphis. Dat is de LP van de week. Uh, mooi. Yeah. Maar nu Vangelis met Antarctica. Tot aan het nieuws.